Uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Bij de Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse stad Tchernihiv zijn zeven doden gevallen. Ook raakten 90 mensen gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Oekraïne. Onder de gewonden zijn elf kinderen. De Russische raket raakte een theater in het centrum van de stad. Daardoor stort het dak in. Verder zou een universiteit zijn getroffen. Op het Hardstyle Festival Decibel in Hilvarenbeek is een man van 19 overleden. Hij werd vanochtend gevonden in een tent op het campingterrein van Safari Park Beekse Bergen, de locatie van het festival. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt of er verkeerde drugs in omloop zijn en of de man door het gebruik daarvan is overleden. Kort nadat hij onwel was geworden, heeft een jongen in Utrecht een agent in zijn gezicht getrapt. Dat gebeurde gisteravond op het Jaarbeursplein. Een agent hielp ambulancemedewerkers om de jongen van 16 op een brancard te leggen. Daarna werd deze wakker, rukte hij zich los, gooide monitor omver en trapte de agent in zijn gezicht. Een vriend van de jongen begon tekeer te gaan tegen de politie. Beide jongens zijn opgepakt en de agent heeft aangifte gedaan. Bergingsbedrijven zijn in de Eemshaven begonnen met het van boord halen van auto's op het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway... Meer dan 2.500 auto's werden bij de brand verwoest. Op de onderste dekken staan nog zo'n duizend auto's die nog redelijk intact zijn. Die worden de komende weken gewassen en van boord gehaald. Twee mannen die zeggen dat ze zijn misbruikt door Michael Jackson... kunnen alsnog een rechtszaak aanspannen. De twee klaagden de bedrijven van de overleden zanger tien jaar geleden al aan. Ze stellen dat de bedrijven hen hadden moeten beschermen. De claims werden enkele jaren geleden afgewezen... maar een hogere rechter oordeelt nu anders. Het weer, hier en daar nog wat bewolking. Veel plaatsen breekt de zon door. In het noorden is er nog kans op een bui. Het wordt rond 25 graden. Morgen een zonnige zomerdag en maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Lekker hoor, om hiermee te beginnen. Je hoorde Whitney Houston en How Will I Know... Het is uh, even na twee uur studio, mooi versierd, uh, voor de Grand Prix uiteraard. Ja. En wij zijn er weer, uh, Benno, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag. goedemiddag. Ho, ik uiteraard. denk dat jij vanmiddag heel veel aan het uh, woord bent, want ik ben een beetje schoor. Oh, oh nou. Ja, dat, ik dat, heb dat, een dat... beetje meegezongen gisteren op Lowlands. Oh ja. Want het is festivaltijd uh, ja, natuurlijk. Het is dus, of, uh, of het festivaltijd. Ik heb tijd. even uh, een kijkje genomen bij Lowlands. Nou, je hoort het meteen uh, aan mijn stem, hè? Die, ja, ja, ja, ja. Uh, die heeft het meteen begeven. Nou, inderdaad. Ja, so. over festivals gesproken. Dit weekend is Letten festival in Sparrenwoude. En, um, nou ja, en, en, en verder in het Ja, Je had net een website waar je al die festivals op kon zoeken. Ja, op uh, festivalfans.nl. Festival. Daar staat een heel overzicht van alle festivals die er zijn, Benno. Ik denk dus... niet dat je aan slapen toekomt als je alles afloopt. Nee, dit weekend is het zo druk met ja, festivals. nou Wij gaan het over hele andere zaken hebben... Nou ja, we hebben ook nog uh, in Haarlem, Haarlem Jazz... Haarlem dit Jazz, weekend. ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Um, daar gaan we het uh, nog over hebben met uh, Patrick van Kessel. Die gaan we aan het uh, dit uur bellen. Ja, dit uur. Ik um, moest even alles resetten in mijn hoofd. Maar um, Patrick van Kessel dus in dit uur... over dat optreden van gisteravond in Haarlem Jazz... en natuurlijk de komende optredens hier in Zandvoort. Want er zijn er wel een paar op het programma staan... Um, we gaan het hebben over de windraamkite-surftocht. We hebben het is er even over uh, in het eerste half uur over de zee. Dat, ik heb alles achter elkaar geplukt, uh, geplakt. Uh, we kijken even terug naar de zeemail van Bloemendaal uh, afgelopen zondag. Ik heb wat interviews opgenomen met uh, diverse mensen. En, eens even kijken. En natuurlijk de beach clean-up. Uh, die was uh, afgesloten dit, uh, afgelopen week. Dinsdag was, kwam het allemaal samen hier in Zandvoort. En daar zijn natuurlijk de keiharde cijfers zijn daar op tafel neergelegd. En dat was niet best. En dat was niet best. En natuurlijk het weerbericht om half drie, dat zal je, zoals een gebruikelijke. En we kijken dan vooral naar het weerbericht, naar het volgend weekend, wanneer het natuurlijk een Grand Prix weekend is. En, um, Zou het gaan regenen? Dat je, is de vraag. Ja, ja, en dat wordt inderdaad heel spannend. Trouwens, uh, ik was, uh, we waren hier op weg uh, met de fiets naar uh, Zandvoort uh, vanochtend. En um, er staat bij Benveld, staat er een heel groot uh, bord, een geel bord. Uh, nou ja, er zijn heel veel borden bijgekomen. Dan, ja, de, ik. meer dan duizend hè, zijn er geplaatst. Dus, het uh, is echt ongelooflijk. Maar op het fietspad, op de oude trambaan... staat bij Bentveld... staat er een heel groot geel bord... met alle parkeerplaatsen voor fietsers. En die hebben ze ook allemaal een naam gegeven. Zoals uh, parkeerplaats voor fietsers... Bahrein, Miami. Ik zag dat eerst voor een afstandje. Ik denk, Bahrein, Miami, Monza. En ik denk, wat is dat in godsnaam allemaal? Uh, worden we ineens uh, de hele wereld doorgestuurd? Ja, mooi, hè? En uh, parkeerplaatsen uh, Red Bull Ring. Maar gelukkig is er ook nog een fietsroute richting Bloemenalenzee. En, uh, en Pon, uh, van Ben Pon... die uh, dit is, dacht ik, een auto-importeur... Uh, auto uh, die uh, heeft ook een eigen fietsroute gekregen. En die borden zijn later allemaal toegevoegd. Dus ook voor de fietsers is een hele route uitgezet... Uh, echt van heems, vanaf het station Heemstede Aardehout... Tot diep in het dorp. En, um... en er staan ook voor uh, automobilisten staan er zoveel borden met heel veel tekst. Ja. Dat je het eigenlijk niet eens kan lezen nee. als je er langs rijdt. Nee, nee, nee. Hier Zie bij... je alleen Dutch GP staan en hier... voor de rest eigenlijk niks. Ja. En hier, hier voor de studio ook, hè? Allemaal verwijzingen. Dat je denkt, nou je moet wel echt weten waarvoor je komt. Heel uh, langzaam rijden. Ja, ja, verder ja, ja. kijken meenemen. Nou, dat uh, vindt de burgemeester alleen maar fijn als je heel langzaam rijdt, want dat uh, gaat ten goede voor de veiligheid van het dorp. En natuurlijk veel lekkere muziek. Wat Zeker, heb je bij ja, ja, ja, ik heb heel veel bij me. Oh. En, uh, we gaan er weer een lekkere show van maken vanmiddag tussen twee en vijf uur. Dus blijf luisteren naar het vertrouwde geluid vanuit Zandvoort. Dit is CFM al 33 jaar. Door de muziek van the Fine your cannibals, your good thing. Zo dadelijk gaan we naar de zee toe. Ja, wat we hebben het over de zeemijl die vorige week plaatsvond. Maar eerst deze, Als het golf. Als het golf, dan golf het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed.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 Kan het potseling gaan waaien. Nou, je hoort het in deze avondzingen van De Dijk. Het kan golven ook in de zomer, Benno. Ja, ja, en hoe zeker. was het vorige week in Bloemendaal met de golven? Nou, dat was, het was ontzettend lekker weer. En um, het was een, een hele belevenis eigenlijk wel. We zijn, ik was daar met reductrice redactrice En die, We hebben genoten van de, de 65e zeeuwenmeel... in het 100 jaar van reddingsbrigade Bloemendaal. Het zeewatertemperatuur was 20 graden. Harde wind stond er, 4 tot 5 boven. En, uh, en de hard opkomende vloed. Uh, en die, uh, nou, dat was dus een heel gevecht om door de branding te komen voor de zwemmers. En het was onderverdeeld in een uh, zwemwedstrijd uh, voor dames en heren. Voor de uh, hele zeemeil. En uh, recreatief zwemmers voor, uh, voor de hele zeemeil. Maar ook een halve zeemeil. Dat scheelt uh, echt de helft natuurlijk. En, um, nou, we hebben daar eens even lekker rondgekeken. Er deden 275 mensen aan mee. Er waren vijf uitvallers. We waren zelf getuigen van dat uh, iemand... Ja, ze waren eigenlijk net begonnen. En er kwam al gelijk een zwemmer redelijk uh, vlot in de problemen. En dan hebben ze van die jetskies uh, tussen de brandingen varen. Ja. En die het was aanhaken. En dan werd met een noodgang weer die naar het strand gesleept. En uh, daar hing uh, hij achter uh, die jetski. Ja, ja, nou, ja, echt waar. Nou, je hebt dan zo'n jetski. En daarachter hebben ze dan zo'n zo'n uh, dus Zo'n banaan of zo Ja, uh, zo'n soort bord waar je ja. je aan vast kan houden. Dus daar kan wel een zootje mensen meenemen. En die... Uh, nou, voordat je het weet, sta je eigenlijk weer op het strand. En... Nou, uiteindelijk uh, was de winnaar... Uh, Jeffrey uh, van uh, Kampen. Jeffrey Kampen. En die, vond, uh, die won een, een fantastische... ergonomische bureaustoel. En... Um, ja, ik, uh, ik had de eer om eigenlijk een, uh, na afloop van de uitreiking een praatje te hebben met de winnaar, met de burgemeester van Bloemenal en met de voorzitter van de reddingsbrigade. Laten we maar eens luisteren. Jeffy, gefeliciteerd. Je Dankjewel. was de allereerste zwemmer die uh, in uh, iets meer dan 16 minuten had je haast. <lacht> nou, het ging gewoon erg lekker, moet ik zeggen. O oh, ja? Ja, ja? Ja. je had uh, stroming en de wind mee, hè? Dat, uh... Ja, dat uh, bevalt me eigenlijk wel. Is zwemmen wel wat voor jou? Ja, ik vind het altijd uh, prachtig. Lekker in de golven, uh, niet vlak water. Dat vind ik eigenlijk een beetje saai van uh, Nederlandse polderswemmen, gewoon in een kanaaltje heen en weer. Ja. En dat is... Je doet het wel vaker? Ik ben ervaren, laat ik het zo zeggen. Okay. Goed zo. Nou ja, omdat je, uh, je zo je best hebt gedaan, krijg je je stoel, dus je kunt lekker uitrusten. <laughs> ja, of hard werken. Het is maar hoe je het bekijkt. Oké, okay. wat dan? Wat bedoel je daarmee? Ja, ik uh, kan ook vanuit huis werken, dus oh, okay. op die manier. Gefeliciteerd en genieten van. Dank u wel. Gaan we gelijk door naar de burgemeester. Burgemeester Elbert Roest. Uh, ja, welkom in de uitzending. Burgemeester, Elbert, ik, uh, ik, uh, ik zag je in de auto zitten. Je hebt, uh, je hebt het allemaal van dichtbij mee mogen maken. Ja, en ook uh, hoe de mensen uit zee uh, kwamen. Want er waren toch uh, veel meer uitvallers dan uh, voorgaande jaren, begreep ik we wel. Uh, dat heeft te maken met natuurlijk enorme golfslag. En uh, nou, mensen werden echt ondergedompeld in golven. Uh, het, is, het was super zwaar. Uh, dus ik vind het helder. Ja. Uh, ik ik sta hier uh, met mijn shirt met de umskate, ja, ja. Leuk, uh, leuke combinatie. Ik wil, ik wil eigenlijk ook wel een medaille, maar... In vergelijking met, met uh, deze helden die uit zee zijn gekomen, ik heb er diepe respect voor. Had je al eerder uh, eigenlijk uh, dit soort acties van de reddingsbrigade meegemaakt? Ja, ik ben zo'n uh, zo kind aan huis bij de reddingsbrigade. Ze doen natuurlijk en organiseren heel verschrikkelijk veel. Uh, te beginnen aan het begin van het jaar, altijd met uh, natuurlijk uh, de nieuwjaarsduik, ben ik ook altijd bij. Uh, maar in de loop van het ja jaar gebeuren er allerlei uh, festiviteiten. Dus uh, geweldige club. Um, ja, dat, je zit een beetje in de laatste maanden van je burgemeesterschap. Uh, hoe ervaar je dat? Ja, ik had gehoopt dat je daar nou niet over zou beginnen. Oh. <laughs> Want het is uh, natuurlijk nog heerlijk om onder de mensen te zijn. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ik ben hier nu een paar uur op het strand. En uh, als je ziet hoeveel vrijwilligers uh, zo'n uh, evenement... wat toch best heel uh, veel verantwoordelijkheid uh, met zich meebrengt, uh, dragen... ja, daar geniet ik enorm van. Dus uh, tot de laatste dag uh, in charge. Ja, ook zo is dat. Uh, burgemeester burgemeester... Uh, Zandvoort, die aast altijd op Bloemendaal aan zee. Maar jullie houden dat uh, uh, toch wel stevig af, hè? Ja, reken maar. David, mijn collega, kan mij niet tegenkomen of hij begint er weer over. Bentveld, uh, inruilen voor uh, Bloemendaal aan zee. Gaat niet gebeuren. Oh, waarom niet? Nee, dit is een uh, fantastisch eigen merk. Uh, Bloemendaal aan zee dit is een kwaliteitsstrand. En uh, ja, daar kunnen we ons ook mee uh, onderscheiden. Het is een identiteit van, uh, van onze gemeente en uh, die moet blijven. Nog even napraten met uh, Ruud Kloek, de voorzitter van de Rijksmigade Bloemendaal. Uh, Ruud, uh, nou het, het was weer een uh, gezellig jaartje met uh, Zeemeel. Ja, en, en, en bijzonder natuurlijk de stroming en de wind dezelfde kant op. Gebeurt dat niet vaak eigenlijk? Nee, vaak is het dat het halverwege omdraait of dat het net een beetje tegenin zit. Dan moeten we op het laatste moment kijken welke de goede kant op is. Maar nu was het gisteren al duidelijk. En, maar het is natuurlijk wel wat rommelig met zwemmers. Ze hebben wat meer last van golven. Dus voor de deelnemers, ik denk, ik denk dat het gaat heel snel. Dat bleek ook aan de tijd. Maar toch is het heel zwaar zwemmen. Door die kleine rotgolfjes allemaal. <laughs> de kleine rotgolfjes. Ja, ja. Maar uh, ik, ik begreep ook dat het voor de zwemmers lastig was om zich te oriënteren. Ja, maar dat blijft altijd moeilijk. Hè? Als je in het water ligt, dan zie je boeien. Maar die boeien zie je moeilijk. En, en uh, als we hier om die boeien heen komen, moeten ze terug naar de finishlijn. Maar dan laten ze zich er ver naar buiten waaien. Dus dan moeten ze een heel stuk teruglopen. Je ziet, die eerste zwemmer deed heel slim. Die ging om die boeien heen meteen recht naar de kant. En die dreef ook wel wat af. Maar ja, dat scheelde heel stuk. Maar minder goede zwemmers hebben minder goed, goede kracht natuurlijk. Dus die hebben er wat moeite mee. Maar ze hebben het allemaal gehaald. Daar gaat het om. Ja, dat, dat is lastig hè. Wa wie is de laatste zwemmer? Ja, dat is ook lastig. Maar dat komt door het computersysteem. Kan Remco precies zien wie er nog binnen moest komen. En het bleek dus dat de deelnemers al op strand waren. Maar niet goed over de mat zijn gekomen. Waarschijnlijk met een bandje. Dat kan dus ook. En een eentje had zijn bandje bij de auto afgeleverd. Ja, dan komt hij niet binnen natuurlijk. En jullie maar zoeken. En wij maar maar zoeken, ja. ja. ja wat hoe, hoe makkelijk is het of hoe moeilijk is het zoeken eigenlijk in zee naar uh, naar iemand uh... ja, dat is altijd wel lastig maar we proberen ze natuurlijk dicht onder de kant te houden dus dat het niet te ver uh, dat ze niet te ver kunnen We zorgen de boot ook voor er niet te ver naar buiten gaat dan halen we ze weer terug maar het blijft altijd lastig in zee een zwemmer vinden of een surfer of een kattebanen Het zijn soms heel kleine plaatjes die van de surfscholen is ook doen vaak van die uh, hessjes aan van rood of blauw of van de veiligheidshesjes. en dan kan je ze wel makkelijker vinden maar gewoon niemand is het zo moeilijk. Samen met Zandvoort hebben jullie het beveiligd. Hoeveel boten en beveiligers had je in zee? Ik dacht 14 boten en met Zandvoort waren er met vier eenheden. Dus en die jetski, die zag ik wel uh, fanatiek in actie. Hè? Dat, ja. dat werkt wel. Hè? Ja, dat is mooi. Die kan natuurlijk heel ondiep varen ook. Ja. En dat is heel makkelijk. Er kan iemand achterop zo op de plank erop gaan liggen. Dus die breng je zo naar de kant als dus moet. Ja, dat is mooi hoor. Die wetstries, zeg wat de toekomst. Ja, ja precies. En uh, gaan jullie meer van dat soort machines in huis halen? Ja. Wij hebben er twee nu. We hadden eerst één. Nu hebben we er twee. Dus we zijn wel blij mee. Ja, en Sandvoort? Kan... Dieper ook twee. Nee. Je kan niet zonder boot ook weer. Want als je wat groots hebt of wat moet slepen, dan heb je weer een boot nodig. Als je Meerdere uh, drinkelingen moet halen. Dat is ook natuurlijk met een boot handiger. Ja. Dus een boot, ook als iemand bewustloos is, is het ook handiger met een boot. Dus het is en en. Ja, ja precies. Uh, ja, ik, ik zag de jetski echt ook tussen de brandingen invaren ja, ja, ja. en, en de boten boven de branding. Ja, ja maar precies. Want als een boot in de, door de brand, nou, was het is niet zo'n hoge branding, maar door de branding uh, weggegooid wordt, omgeslagen wordt, ja, dan ben je klaar. En een jetski, als je daarmee omgaat, dan zijn we nu weer naartoe. Stap erop, je start met je vaarweg. En je hebt die boten natuurlijk ook nodig voor de nationale. Ja, dank dat. Ja. En ook de boot die, die, die lag er ook, die oranje sloep. Ja. Ja. Oké okay, Ruud, dank je wel. En uh, tot volgend jaar. Tot volgend jaar, gezellig. Gezellig. Ja, gezellig, ja. zeker. Nou, dat was het zeker. En die Jeffy, nou, die zon die dus uh, in 16 minuten... En 21 seconden, en daarmee was hij drie minuten sneller dan ooit. Gewoon. Ja ja, ja, ja, ja. En dat, terwijl de omstandigheden ook zwaar waren. Ja, precies. Maar nou ja, een, een super talent. De snelste dame was Tessa van Meulen uit Amsterdam. En die was, had 22 minuten en 11 seconden nodig. Nou, dan hadden we afgelopen week ook nog natuurlijk de Beats up En er is uh, uiteindelijk, uh, eens even kijken, 6000 kilo afval en uh, kleine 28.000 sigarettenpeuken zijn er opgeruimd. En dat was uh, in 14 dagen tijd is dat door 2000 vrijwilligers in 30 etappes langs de hele Nederlandse Noordzeekust bij elkaar geraapt. En uh, dat werd afgesloten deze week in Zandvoort. En ze hadden nog een klein uh, feestje te vieren, want ze hadden de, een mijlpaal in ieder geval. Dat de 20.000ste vrijwilliger verwelkomd uh, werd in, de, in deze clean-up-tour. Sinds, uh, want dat was voor de tiende keer, in 2013 zijn ze eigenlijk uh, begonnen. Nou, dan gaan we naar het laatste uh, item uh, van de zee. En dat is uh, vandaag. Is namelijk de kitesurftocht Hoek tot Helder uh, geopend. Tenminste, dat noemen ze een windraam. En het windraam is geopend. Ze zijn dus van start gegaan in Hoek van Holland. En dat gaat, moet allemaal doorzeilen naar uh, Den Helder. En er zijn... Nou ja, dat, is, dat was vorig jaar in één minuut uitverkocht. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, niet Eén normaal, he? ja, het, is niet het is heel populair. Het is allemaal voor de Nederlandse Hartstichting. Daar, uh, het is allemaal voor een goed doel. En er zitten verschillende grote namen. Doen er aan mee. Sven Kwanamer, wie kent hem niet? Ja, de, de schaatser. De schaatser. Ja, die doet dus voor de, de allereerste keer mee. Nou, en ik hoop uh, dat we volgende keer kunnen vertellen... hoe die het er heeft uh, afgebracht. En... Uh, nou, ze hebben vandaag een, een zuidwestenwind, geloof ik. En daar kunnen ze dan lekker op, op doorzeilen. Nou, het zit even anders dan uh, dat jij zegt, hoor, nu trouwens. Oh, wat dan? Want het uh, windraam uh, wat geopend is... Is alweer gesloten. Dat, uh, dat betekent eigenlijk dat uh, ze hebben een bepaalde periode... dat deze zeil, uh, of de kitesurftocht ja. plaats gaat vinden. Oh, okay. En dat ah. is altijd tussen, tussen zeg maar, vandaag dus, hè, 19 augustus... Ja. En 5 november. Oh, Tot ja, ja, ja. die tijd, als er voldoende wind is kunnen ze zeggen van we gooien het uh, signaal op uh, groen ja. en we gaan van start. En ja. Dat is eigenlijk een uh, beetje het verhaal van het uh, windraam. Ja ja, ja, ja, ja. Je hebt gelijk, ja. En, uh, en het wordt inderdaad pas 48 uur van tevoren bekendgemaakt wanneer de tocht gaat beginnen. Dus, ja, ja, dus het is nog niet begonnen, oh, nee, maar uh, binnen... uh, ja, het kan uh, zomaar uh, volgende week bij spreken plaatsvinden. Ja, zien. inderdaad. Ja, dus uh, dus, uh, dus uh, binnen 48 uur wordt het bekendgemaakt. Nou, dus, dus iedereen staat eigenlijk klaar in de startblokken in de hoop dat ze een berichtje krijgen van, uh, van deze club... en dat ze hun, hun zeiltjes kunnen gaan dus, nou, Dus nou, daarmee heb je het keurig recht rechtgebreid. Rob, dankjewel. Zeker. Nou ja, in ieder geval kan je dus uh, ook inschrijven uh, daarvoor. Hè. was binnen een minuut uitverkocht, wat ja, jij daarom, zei, uh, ja, verleden jaar. Ja, ja, ja. Ongelooflijk uh, populair, uh, deze kitesurftocht. Uh, uh, de grootste van heel Europa. Deze single is nog op het Philips Plata-label uitgebracht. 1982 voor de groep de Strawberry Folk Choir. En het nummer heet Summer Is A Coming. Nou, het is alweer bijna voorbij, Benno. Ja. Maar ik ben benieuwd of we het met het weer nog wel gaan krijgen die zomer. Dus nou. laat me horen. Oh, laat me horen. Voor het weerbericht. Nou, het weerbericht, ja, we hadden het over, net over dat het windraam vandaag is geopend. En, en ze hadden eigenlijk vandaag wel uh, van start kunnen gaan, want er waait een Zuidwestenwind 4-boven. En dan uh, uh, zit ik me gelijk af te vragen, ja, dat is toch wel voldoende voor zo'n zeiltje. Voor ja, zo tuurlijk, ja, uh. ja. ja, ja. Nou, in ieder geval de rest van de week, als we het even over de wind blijven nemen. morgen dan gaat hij naar west-zuidwest en daar blijft hij een beetje... en draait hij de loop van de week naar het westen toe. Dus ik, ja, we zitten ons in de studio af te vragen van... Um, is dat voldoende, die west-zuidwest tot west-wind... en dat blijft hij namelijk de komende twee weken doen... En morgen vandaag, nee laten we het even over vandaag nog hebben, het blijft droog de hele dag in Zandvoort. Morgen ook, dan wordt het max 23 graden, 0 regen en 85% kans op zon met een UV van 6. Nou dat hebben we een tijd al niet meer gezien. En dat blijft lekker weer, het is zelfs woensdag 25 graden. Um, en dan gaat het toch wel een beetje de andere kant op. Vanaf donderdag krijgen we regen. 3 tot uh, 8 mm op zaterdag. En dan race day. Wat gaat race day doen? Nou, de ja. verwachting is uh, dat het uh, in ieder geval geen stranddag wordt. Daar moest ik nog aan denken, Robert. Die... Eh, Gemeentejaar met, met zijn berichten van ja, willen de, willen de mensen die naar het stand gaan eh, even wachten met komen tot het 12 uur is geweest. En eh, niet tussen de racefans in de trein gaan zitten enzovoort. Ja, het nou, mocht toch niet eerder eigenlijk? Eh, ja, ja, mocht wel. Je, je mag zoveel niet, maar het is. Dus, <laughs> En, maar ik denk, het wordt helemaal geen weer. Met een beetje pech gaat het gewoon regenen op het verkeerde tijdstip. Ja, want het is, je hebt het over 24 uur. En er wordt voor zondag, 27 augustus, 4 mm water verwacht... met een westenwind tot 4 boven voor en maar 45% kans op zon. Je hoeft in ieder geval niet in te smeren tegen zonnebrand... want het is een UV van 2... En, uh, en Max dus 19 graden. Nou, dat is niet echt strandweer. Um... Nee, ik ben benieuwd of er uh, nog een beetje regen gaat vallen. Ja, tijdens de race. Ja, tijdens de race. Dat is wel leuk eigenlijk hoor. Dat is wel leuk, ja. Dat is, wel leuk, ja. ja. ja uh, dat is actie. Met dat zand erbij dan en uh, ja. je krijgt een lekkere modderpoel. Uh. Ja, heerlijk. <laughs> oh, je, maakt, je, je, je bent het wel later te kleden. Ja, ja, ja. toch? Ja, ja, leuk. Dus al wat Al, uh, best wel een lekkere week... met een uh, lekkere temperatuur. Niet te warm en niet te koud. En, uh, nou ja, en na volgende week zien we wel weer... wat voor week het weer het dom gaat worden. Zeker, we blijven het volgen. Het weer kan je ook bij CFM blijven volgen. Dat was het weer. CFM staat voort. En volgende week zijn we er uh, uiteraard met uh, Race Radio. Vanaf uh, vrijdag tot en met zondag... Van tien uur s ochtends tot zes uur s avonds. No se puede complacer. A tel mundo, a tel mundo. Decide ik. Vier. Sin importar importarke, digan, soy feliz. Yo, candé. Que conste. Fue para weer. Vida, buah esta vida cuando tiene Did her zingel van Emory, tezamen met Shania 2 en Unhealthy. Nou, we gaan uh, naar het strand toe volgens mij, want uh, ja, we hebben aan de telefoon Patrick van Kessel. Goedemiddag Patrick, welkom in de uitzending. Hi. Hey. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent heel zachtjes. Kan je uh, misschien iets meer in de telefoon praten? Ja, ga ik doen. Een momentje. Ja. Even alles uh, samenstaan. Zo... Uh, hm. so zoiets? Ja, veel beter. Ja, veel beter. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ik had mijn oortjes in. Dat is wel zo comfortabel. Oké, okay, nou. Goedemiddag, welkom. Nou, jij uh, hebt gisteravond, uh, nou ik wou bijna zeggen de avond van je leven gehad. Maar het was wel een onwijs feest bij Harlem uh, HM Jazz. Ja, ja. Ja, het was wel echt een van de mooiste optredens ever voor ons. Ja, het was echt... Uh... Waar stond je in Haarnem? Waanzinnig, waanzinnig. Klokhuisplein. Ook oh, Bij ja. uh, ML en Van Bijnem. Ja, ja, ja, ja, ja. Die organiseren dat uh, daar dan op het uh, Klokhuisplein. Dan heb je de Groenmarkt en dan heb je de Grote Markt nog. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel maar, een leuk, uh, leuk pleintje uh, om op te treden. Wat zeg jij? Wel een leuk pleintje om op te treden. Ja, dat is echt wat ik zeg. Ja, ik zou echt niet naar de Grote Markt willen. M oh nee, waarom niet? Gewoon omdat het sfeertje daar is onwaarschijnlijk gaaf. En omdat okay. daar ook het leuke uh, ons publiek staat. Ja, ja, ja. ja. En uh, ook veel mensen uit Zandvoort. En dat is natuurlijk ook altijd heel leuk om te zien. Ja, zie, zie je ze er echt tussen staan dan? <laughs> ja, tuurlijk. Die komen allemaal eventjes uh, even zwaaien voor het podium. Oh ja, ja, ja. Toch gaaf. Ja, tuurlijk. Ja, dat is ja, leuk. Ja, nou ja, voor uh, de mensen ja. die het niet weten, Patrick, jij bent van Kessel uh, van Live. En uh, ja, jullie treden zeg maar, nee, op uh, verschillende locaties op, zelfs op uh, zorglocaties. Nou, dat, doe, dat is weer een ander dingetje, maar uh, dat doe ik in je. Oké, okay, oké. Okay. Dat is iets uh, wat ik niet met, uh, met, met de band doe. Uh, wat ik nog wel doe, is dat we uh, een uh, akoestisch bandje hebben. Ja. Dus dat doe ik met, uh, nou ja, dan weer eens met de pianist, dan met de gitarist... en dan uh, met de bassist erbij sowieso altijd wel... And, um... Ja, dat is. Dat, we hebben afgelopen zondag weer door het dorp gelopen. Ja. En lopen we langs de terrassen. En dat is uh, geregeld door de ondernemersvereniging. Oh, wat leuk. We hebben dan de een, ene maand zo'n en de andere keer hebben ze wij, ons. Oh, daar zijn ze wel blij als jullie uh, weer langskomen, neem ik ah, aan dan. Hartstikke leuk, joh. Ja. <laughs> zo <laughs> Gaaf. Leuk. Ja, nee, maar ja, die, die, dat uh, de, het gebeurde gisteravond bij Harlem Jazz. Dat heeft heel veel indruk uh, op je gemaakt. Wat ja. maakt het nou zo leuk? Was het uh, de... de de organisatie? Was het de, de publiek? Was het de sfeer? Wat, een, wat was het? Nou, ja, we staan er al voor de derde keer. En de voorgaande keren waren ook te gek, hè. Maar uh, we zijn begonnen daar van 6 tot, tot 8 te spelen. Dat was even een Want Je moet ergens komen. Je komt er niet zomaar bij. Uh, en dat gaat dan ook weer via via. Dus het was voor mij al, uh, voor ons eigenlijk... Uh, een dere kans om op zo'n Harlem Jazz te komen te staan op zo'n podium. En dit was eigenlijk de derde keer... dat ze op po dit podium stonden. Ja, en wat maakt het zo mooi? Het is die sfeer daar... de, de energie, de... Ja, dit, dat ze van voor naar achter... gaat iedereen meedoen, maar iedereen. Hm. En uh, dan heb je... dan waan je, je eigenlijk... Uh, een echte... Een echte, ja. Een, je waant je, waan je een echte uh, poppy-doll. Ja, ja misschien ja. een beetje een muziekfeest op het plein of zo. Uh. Ja, Patrick... Muziekfeest op het plein. Zo'n sfeertje. Nou ja, dat van de, van de Afro Tros, weet je wel. Dat Ook, maar goed. Wat zo'n Yves Berends ook. Ja. Wat vorige week Yves hier geplikt heeft in Zandvoort. Ja, toch? Ja. Dat zijn onwijs gave dingen. Ja, dat is... Als je daar op zo'n podium staat... Die energie voel je dan... Uh, dat, dat, uh, ja, dat, je geeft heel veel en, je, en wij hebben natuurlijk ook een leuke band. We zijn met, met z'n vijf uh, zijn we constant met elkaar ook aan het genieten, ja. naar elkaar aan het kijken en het is ook leuk om te kijken naar ons. Zegt Pettering. Nou en krijgen de, de mensen mij natuurlijk, mij natuurlijk, ja ja. En uh, de mensen krijgen nu vreselijk veel zin om uh, naar jullie uh, te gaan kijken en luisteren. Ja, uh, ja. Wanneer is de eerstvolgende volgende keer hier in Zandvoort? Uh, dat is 22 augustus. Dat 22 al. augustus al? Oh. Ja, dat is op Laguna Beach. Uh, Sigo Strandtent. Dat is ook die Sigo Strandtent. Uh, daar, uh, daar organiseren ze vanaf maandag elke dag wat. Oké. Okay. Uh, uh, dinsdag zijn wij en dan hebben we een speciaal barbecue arrangement geloof ik daar. En, uh, ik ga daar nog wat voor uh, op uh, posten op Facebook. Uh, ja, hartstikke maar, leuk. Ja. Want dat is uh, voor iedereen toegankelijk. Want Sigo denk ja, ik altijd een beetje aan besloten. Ja, voor <coughs> ja, iedereen toegankelijk. Oké. Okay. Ik denk, volgens mij op zondag hebben ze wel een hele speciale dag. Dat is, uh, uh, daar, daar komt dan ook Yves Behrens uh, en uh, een aantal grote artiesten. Ja. En... Uh, nou ah ja, kijk. Ik ben natuurlijk heel gewoon gebleven. En uh, bij mij is het gratis. Ja. <laughs> en ze hebben dan ook dat uh, race, racecafé... Mest uh, populair. Ja, Patrick, Dat racecafé is dan ook he, vanuit uh, Lacuna Beach. Ja, dat klopt. De Jets Beach Club heet het dan eventjes uh, tijdelijk. Ja, en uh, ja, kom je daar ook nog uh, in? Uh, dat ze even zeggen van of ze even uh, iets laten horen van jou? Of, uh... Ik ga wel mijn best doen. Victor, ja, hoor, om dat even te... Maar ja, weet je, weet je, wij zijn natuurlijk maar een kofferband. En een kofferband is leuk, maar dat, dat is nooit een. Uh... Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik, tuurlijk zal ik altijd, altijd weer even kijken: van, kan ik hier weer eventjes een, uh, een pauw tussen zetten? Nou ja, precies, gelijk heb je. En als je geregeld uh, optreedt, dan kom je ook nog wel eens David Malleburg tegen, onze ah, burgemeester. Ja, die, ja, die was er. Uh, Vorig jaar ook bij, die kwam, uh, die, die kwam ook even kijken naar me. En toen zei hij, fuck, ik wil hier ook staan. En uh, toen heb ik dat eigenlijk wel geregeld voor ze. Dat ze er staan. Uh, en het was voor ons. En dat is een negenkoppige gebend En dat is superleuk. Past helemaal in het jazzplaatje. Uh, en daar waren ze ook heel blij mee. Dus die uh, hadden mij al toegezegd van... Die komen volgend jaar uh, hopelijk ook weer. Ik zeg, nou, dat gaan we zeggen. Zeker regelen. Dus dat heb ik kunnen toezeggen op het podium na het derde nummer. Het stond die hele band tussen het publiek. Die waren natuurlijk helemaal uit het dak. Nou, leuk. Hartstikke leuk, hartstikke ja, ja. leuk. Nou. Zeg, uh, Patrick, uh, nou, nog even de, de zaak op een rijtje. Uh, 22 augustus, dus komende week, uh, Sigo Strandtent. Uh, uh, ja. Begint om vier uur, smiddags. Mm -hmm. En dan op 3 uh, september rond je dorp, ook om vier ja. uur. Uh, ja. wie ga je dan meenemen? Uh, Tony Sprottelenburg en Rafael Fernandez. Uh, bas en gitaar. Ja, oké. Okay. Gitaar en bas, moet ik zeggen. En dan uh, al lopend ja, spelen jullie dan voor de terrassen? Ja, dan gaan we weer langs de terrassen voor de, ja, voor, voor, uh, de mensen die hier op straat lopen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dan uh, komt 9 september Cosmico. Ja. Dat is ook. En daar, daar kan ook iedereen naartoe? En dan kan ook iedereen naartoe. toe. Dan zal ik ook nog wel even wat verposten en uh, wat, wat van Tamtam -tam, uh, maken. En dan helemaal naar Arnhem, hè? Want dus, uh, moet ja, je... dan naar Arnhem. Voor het ja, Rijk ja. optreden. Jeutje. Het Rijk, ja, op die, uh, op die mooie locatie daar, die sportlocatie. Oké. Okay. De naam, de, de naam uh, ontschiet me nu even, maar... Uh... Voor het Rijk optreden. Wat moeten het, nee, we dan op, ons... het, het Rijk, dus het, het, het ministerie. Het ministerie. Oh, Oké, okay. oh, ja. zo, zo, zo. En de, die ja, hebben een, ja, een feestje, ja, ja. de ambtenaren. Die zijn uh, lekker bezig. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan, oh nee, dan nog een besloten. En even kijken, en dan sluit je denk ik af dit jaar met uh, 1 oktober. Een laatste rondje dorp, is dat het? Ja, denk het wel. Ja, ja, ja. ja. En de feestjes die daar nog komen. Ik heb ja, nog tuurlijk. niks echt uh, op planning. Maar voor volgende week komen. Volgend jaar komen we weer boekingen. En nou ja. Het ja. loopt gewoon lekker door. En het is ook niet zo dat het van, uh, weet je. Uh, we moeten er. Uh, het is nog steeds een uh, voor, voor de longband ja, ja, We hoeven er niet van te leven. Nee, nee, nee. Mooi, Pet. Nou, uh, nog even dus voor, uh, uh, voor uh, de luisteraars, Patrick. <laughs> Waar uh, ja. kunnen mensen meer informatie vinden over jouw band? Ja, uh, natuurlijk. Op Facebook hebben we een Van Kessel Live. Uh, en voor een zeer sympathieke prijs zijn wij te boeken natuurlijk... voor elk feestje. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. <laughs> Heel goed. En uh, je hebt een mooie raceplaat gemaakt, hè, een aantal jaren geleden... met een paar vriendjes uh, van je, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, ja. ja. Kijk daar wat over vertellen voor de mensen die dat verhaal niet kennen... over Paro aan de Zee? Want uh, ja. Ja, daar, daar, daar ja, doen uh, wat, uh, wat uh, mensen aan mee die iedereen wel kent waarschijnlijk, hè? Twaalf jaar geleden alweer. En het wordt eigenlijk een beetje te weinig gedraaid door jullie. Dus ik bij deze... Hij mag in de, helemaal, vind ik... Uh, in deze week met uh, de Grand Prix... mag hier iets vaker gedraaid worden. Want het is gewoon echt leuk. Uh, het is ook betaald door de N-gemeente... En, de en het vvv tijd. En, en het circuit. En er zit een uh, waanzinnig Formule 1-geluid uh, doorheen. Uh, Allard Kalf uh, zit er doorheen. Oh. Uh, nou ja, weet je... Het is gewoon, ik vind het nog steeds eigenlijk... Dat Johnny Kruikampen die meedoet... Uh, dingetje ja. toch ook? Ja, ja. dingetje... Um, ja, dus weet je, het is gewoon... Uh, nou, heel gezellig. Moeten we hem weer eens uh, horen. Zeg. Nou, je hebt helemaal gelijk. Nou ja, dus, ja dus, dus we gooien hem er even in, toch? Ja, leuk man. Zeker. Nou, dankjewel Patrick. Leuk je ja, weer eens uh, gesproken te hebben. Bedankt dat ik in de uitzending mocht. Graag gedaan. En uh, we gaan zeker contact blijven houden als er weer wat is. Je weet ons te vinden. Super gast, Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi. Dag. dag. Wat voor de stad wil weg van alle stress Verlangen naar wat rust Weet ik een goed adres Familie en vrienden Liefde en aardig vuur Kriebel ze mijn buik Heen met de natuur Ik geniet met volle teugen Ze strand of de kroeg Droomend in de duinen Een feest tot morgen vroeg Ja, ja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 Dit is ook zo'n mooi stukje Lekker. van die single. Lekker, een strand. Doe mij maar een uh, slipdongetje. <laughs> slip Lekker hoor. Nou, dat was een pano aan de C van, uh, van Kessel en uh, Friends. Echt een lekkere raceplaat eigenlijk. Ja, he, voor, uh, Ja, ook, uh, Ik neem hem ook mee naar uh, Rabbo, voor, ja, uh, okay, ja. voor race radio gaan we hem ook draaien. Ja, laten we het daar eens over hebben. Over Rabbo. Uh, daar zitten wij volgende week van 1 uur. We gaan dus een uur eerder beginnen. Ja, wij mogen een uur eerder beginnen. Ja, ja, ja. ja. En uh, de jongens en meisjes van Goedemorgen Zandvoort... die draaien een uh, uur langer. Van 10 tot... Eén, en dan nemen wij het over. Um, en wat gaan we in, het, uh, in die vier uur doen? Nou ja, we hebben een, een, een leger aan, heb ik begrepen... Uh, aan verslaggevers rondlopen in het dorp. Dus die worden regelmatig in uitzending gehaald. Verder hebben we onze vaste gasten... Um, Richard Buitenhek die komt uh, als Formule 1-fan vertellen hoe zijn vrijdag was geweest op de, op, het, op de tribune. Oh ja, dan is hij er, hè, vrijdag? Ja, dan is hij er. Oh ja, leuk. En we hebben nog een interessant onderwerp over uh, alles kalf. Um, dan, uh, even kijken, is dus van 2 tot 3. Um, en uh, dan hebben we natuurlijk van 3 tot 4 de kwalificatie. Dan moeten we stil zijn. Dan is er uh, waarschijnlijk een instrumentaal of een... Uh, een, nee, op, hele op, een hele lange plaat. lange ja, plaat, ja, ja. Die heb ik trouwens nog wel thuis liggen, hoor. Maar het is uh, iets anders. Een van uh, 59 minuten of zo. Ja, ja, ja, ja. ja. ja okay. En um, dan hebben we van 4 tot 5 uh, Patrick voor Ons. Dat is uh, gisteren bekend geworden. Dat is een, uh, de Haarlemse zingende brandweerman. Die komt in de uitzending en met een beetje geluk. Dan moeten we technisch nog even allemaal zien te regelen. Gaat hij ook live zingen in Rabbel. Um, en die is ook Formule 1 fan. Dus we gaan ook eens luisteren hoe hij dat allemaal gaat beleven. Oh, dat zou leuk zijn als hij ook gaat zingen daar. Ja, ja, ja, zeker. En met name zijn laatste hit, uh, Oma Lippenstift. Ja, en, en, dat is echt een hit geworden. Hè? Ja, dat, ja, die, ja, die, die doet een, hartstikke leuk, die, die doet, Ja, bij alle Nederlandstalige radiostations... Uh, in Nederland uh, ja, is hij uh, hoog binnengekomen. En, uh, en nou ja, wij vonden, waren er ook razend enthousiast over. Uh, nog erger. Het liedje bleef zelfs in ons hoofd hangen. Oh ja, ken je dat? Ja, ja, zwaar irritant. Dus bedankt, Patrick. Nee, je wordt bedankt, man. Ja, je wordt bedankt, man. Dus, uh, nou, nou ja, goed. En dan gaan we nu naar de laatste plaat, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nou, ja, toevallig heb ik Patrick van ons klaarstaan. Oh, ja, wat ja, met Oma Lippenstift. Leuk. Oma Lippenstift.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 Leren En weet je het is daarom dat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 zij denkt altijd aan een ander. Oh, maar het besticht. Ze ziet er Picotello uit. Vol gezelligheid, Je vergeet de tijd. Ja, oh, maar het besticht. Is nog steeds een lekker beij. Ze ziet er piekabellen uit. Vol Je vergeet de tijd. Ja, al maar het besticht is nog steeds een lekker. Tot zover het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer.